In het zuiden van Libië is de vroegere veiligheidschef van het bewind van Gaddafi, een zwager van Gaddafi. Hij was sinds de jaren 80 de leider van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In die functie was hij verantwoordelijk voor de moord op een onbekend aantal tegenstanders van Gaddafi. Het internationaal strafhof in Den Haag wil al zanoussi daarom berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. Zeef Gaddafi, een zoon van de dreven en gedode Libische leider, werd gisteren opgepakt, ook in het zuiden van het land toen hij op het punt stond naar Niger te vluchten. Ook hij staat op de lijst van verdachten van het internationaal strafhof. In Middelburg is een bejaard echtpaar doodgereden op een zebrapad. De man en de vrouw werden vanmiddag geschept door een automobilist van 64. Hij is aangehouden. Uit een blaastest bleek dat hij niet had gedronken. De bestuurder zei tegen de politie dat hij het echtpaar niet had gezien, mogelijk door de laag aan de zon. De man en de vrouw uit Middelburg overleden in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. De politie wil eerst alle familieleden op de hoogte stellen voordat de identiteit van de slachtoffers bekend wordt gemaakt. De brandweer van Zaandam is nog de hele dag bezig geweest met het nablussen van de grote brand in het voormalig distributiecentrum van Albert Heijn. De brand brak gisteren uit in het complex dat nu een bedrijfsverzamelgebouw is, maar waar ook mensen illegaal woonden. Tegen zes uur vanavond is gestopt met het nablussen omdat alle brandhaartjes nu zijn gedoofd. De technische recherche begint morgen met het onderzoek naar de brand in Zaandam. Een man van 35 uit Letland zit vast op verdenking van brandstichting. Het weer, nevelen mist breiden zich weer uit. Vannacht kans op dichte tot zeer dichte mist. Morgen blijft het grijs, al komt er smiddags op steeds meer plaatsen zon. Middagtemperatuur 3 tot 10 graden. Dit was het NOS.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 I'm Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Dit uh, nummer van Rodens was Flower of Love. Nou, vanavond hebben we Cathy Samet aan te lotte. gasten had... oh, <laughs> ze zit met de duim omhoog. Hey, hey. Gaat goed, <laughs> Nou, ik moet zeggen, Frans was niet mijn favoriete vak. Nee. Eh, Cathy. Ze heeft een mensendik praktijk in, uh, in Zandvoort en Sisson RS. Nou, we gaan het in dit blok hebben over wie is Cathy. Katie, we hebben natuurlijk het daarover gehad, zo'n beetje, hè, waar je woont enzovoort. Maar um, ja. vertel eens verder, wat, ja, wie ben je? Wat doe je? Noem ook je ja. website, maar ook je workshops, uh, alles wat je kwijt wil in dit blok. Wauw, wow. <laughs> wat ik kwijt wil. <clears throat> ja, is dat veel? <laughs> Nee, um, ja, ik heb inderdaad uh, mijn praktijk en uh, waar ik dus mensen die therapie geef. Uh, ik geef uh, ook uh, massages. Um, Wat groepslessen? Massages. Nou, vooral de hot stone massages uh, zijn heel populair. Mm. Lekker. Toch, zeggen. <laughs> ja, <ja, ja>, ja. <laughs> en um, uh, ik geef uh, zangselslessen en uh, workshops. Zangles en zwangerschapscursussen. Oké. Jij komt een beetje op hetzelfde neer, want je moet natuurlijk ook ademen en hijgen uh, en puffen. Dus, uh, <laughs> um, en ik geef groepslessen, uh, Pilatus en uh, in combinatie met uh, yoga. Hmm. Ja. Dus, um, ja. Hoe kunnen mensen zich bij jou uh, melden als ze ergens uh, belangstelling voor hebben of kunnen ze iets nalezen? Uh, ze kunnen me bellen, ze kunnen me mailen. Mag ik dat ook meteen? Ja, gooi je ja, er gewoon lopen. Oké, 023. 571-3255. En je website? En mijn website is www.newwaves.nl. Newwaves.nl. New New ja, en je kunt natuurlijk ook uh, naar je praktijk komen in de Palace. Ja. Ja, dus, uh, ja precies. Ja. Ik uh, zou Sarah even willen vragen of ze aan deze oh. microfoon uh, wil uh, komen. Ja, <laughs> yeah, Sarah. Ja, je bent een goede vriendin van uh, Cathy. Ja, <laughs> zeer heeft, goed. Ze heeft vast niet alles verteld. Wat, wat kun jij, hoe, hoe ervaar jij uh, Cathy? Nou, ik, ik vind zeg maar een hele bijzondere avond vandaag. En um, ja, Kati is enorm creatief. Mm -hmm. Creatief en een hele mooie dame ook nog. Ik denk dat <laughs> dat toch ook even gezegd mag worden. Oh, ja, en, uh, zien, ik kan het beamen. <laughs> uh, ja, ja, denk, morgen staat ze op de website. Dat was mooi. Uh, en, um, ja, deze teksten heeft ze heel lang geleden al geschreven. Ik en Kati 22 jaar en nu komt dat allemaal tot uiting vorig jaar voor het eerst op mijn verjaardag had ik de eer in Amsterdam om uh, haar te mogen horen live mm -hmm. en uh, nou, dat was ontzettend mooi heel veel reacties gehad, heel positief daarna is ze ook op uh, 3FM uh, geweest en uh, dit jaar doet ze volgens mij weer mee dus uh, het gaat goed met uh, Rodes. Mm -hmm. en, uh, vanavond kunnen we genieten van haar talenten die ontzettend groot zijn. En inderdaad haar massage aan aan te raden. Ja, je hebt de hotstone uh, ook uh, gehad. Ja, zeker. En uh, het is zeg maar een hele uh, zachte aangename persoonlijkheid zoals ik het hier ken. En uh, heel creatief en gedreven. En uh, dat komt vandaag uh, denk ik heel goed uh, tot zijn recht. Ja. Nou mooi, ja, dankjewel. Lieve ja, luisteraars, jullie horen allemaal mensen, maar de, de, de hele studio is nu bomvol met, uh, met allemaal vrienden van, uh, van ja. Cathy. Ja, ik heb allemaal mascottes bij me. Ja, want uh, ja, we hebben eh? natuurlijk een cd presentatie Ze dus komen allemaal uh, steunen. En Sarah ik heb nog één vraag. Wat zijn nog ja, de, de, de, de noem eens drie kwaliteiten van uh, Cathy? Nou, haar uh, zachte uh, persoonlijkheid, wat ik net al zei. Het is een heel aangename. Uh, hm. uh, ja om mee te praten. Dat ze bloost en, niet snel, maar anders uh, had ze het nu gedaan, hoor, denk ik. Uh, ja. <laughs> En uh, haar uh, enorme drive, hè? ze geeft niet snel op. Katie is wel een bijtertje <laughs> en dat heeft ze toch al die jaren laten zien. En daardoor heeft ze denk ik ook een enorm legio aan uh, levenservaring. En um, als ik met Cathy uh, afspreek, dan uh, bepalen we nooit de plek. Maar ik kan me herinneren dat ik in Brussel studeerde en op een gegeven moment... Uh, ...ergens zat om uh, wat te eten met studen, studenten. En wie liep er voorbij? Kati. We hadden geen afspraak. <laughs> en uh, ja, we hebben toen toch uh, weer twee dagen doorgebracht met elkaar. En dat is zeg maar uh, ja, onze vriendschap. Want het maakt niet uit waar in de wereld, of het in New York is, of uh, Arizona, Sedona. Meest maf reizen gemaakt, Las Vegas. We hebben samen uh, een reis gemaakt. Ja, ja, maar, ja, een paar jaar geleden gedaan. Uh, ja, je hoeft niet af te spreken, het gaat allemaal vanzelf. Nice. En uh, dat is toch uh, iets heel bijzonders. En dat heb je niet met veel uh, mensen. Ja. Hè? Dus uh, dat, dat kan ik toch wel uh, beamen, dat het uh, een bijzonder uh, persoon is. Nou, dankjewel Sarah. Geniet ja. toch even lekker door. En Marijke ja, zit ook uh, bij ik jou. Ik ineens heel warm gekregen. Ja, een enorme glimlach. Ik raampje wacht. open. Marijke, heb je vast nog wel wat aan toe te voegen? Nou, je, ik je heb al heel veel. een ja, Ik ben ook al heel lang een vriendin vanuit Nijmegen. En naast dat um, Katie uh, heel erg veel talent heeft, die ze hier allemaal al heeft verteld, is ze uh, voor mijn hele dierbare vriendin, die, uh, die er ook altijd is wanneer uh, er iets aan de hand is. En um, voor mijn dochter is ze ook heel erg belangrijk. Ja. En ik ben heel erg trots op hem. Kijk, mooi. Mm -hmm. Nou, heel erg bedankt Marijke. Uh, geniet ook le Dankjewel. jij lekker van, uh, van het uh, gebeuren hier. Uh, ja, uh, Katia, dan gaan we naar het volgende nummer. Dat is Guardian Angel. Wat kan je daarover zeggen? Ja, Guardian Angel, dat is een, een tekst die uh, ik schreef toen ik 21 was en ik aan mijn grote avontuur begon toen ik naar Afrika ging. En ik had wel het idee van, ja, ik ga toch... Uh, naar een, een continent wat nieuw is voor me. Uh, ja, naïef. Uh, niet weet wat allemaal op mijn pad komt. En uh, ik had toen zo'n klein uh, Afrikaans duimpianootje van mijn moeder uh, gekregen. En daar uh, zo'n plink daar plink Ik uh, mee. Uh, gewoon daar kon ik gewoon mee in, in bed zonder mijn dekens mee plink plommen. <laughs> Het ging echt zo'n tokkel uh, geluidje. En uh, ja, toen, toen kwamen de teksten ook een beetje naar boven. Ook van ja, er zijn altijd momenten waar je misschien even de weg kwijt bent. En, uh, of onzeker of bang bent en dan hoop je altijd maar dat de dingen op zijn plek komen. Dat is gelukkig steeds ook zo gebeurd. Dus dat de dingen ook wel op zijn plek kwamen. Dus, uh, ja, nou, mooi, mooi uitleg. We ja. luisteren naar Guardian Angel. En welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we Cathy Samelotte te gast. En ze heeft mensen die ik in als antwoord in zijn oh. nou, We gaan het dit, dit blok hebben over Cathy als zangeres en zongwriter. Nou Cathy, eigenlijk uh, hebben we daar natuurlijk al uh, heel veel over gehoord. En zei van, uh, ik vind het eigenlijk ook wel leuk om mijn moeder even te horen. Wil de moeder van Cathy even <laughs> aan, de aan de microfoon komen? Hallo! Yeah. Nou, ja, u, kunt, u kent Katia uh, natuurlijk het beste van ons allemaal. Hm? Bijna 40 jaar. Yeah. Oh my god, als je die moet zeggen. Hoe ja. nou, oud wow, zou ze nou zijn? Dat is... Dat is... Dat is... Dat is dankjewel, man. Nou, dat... Oh, nee, ze is echt zo oud. Ben je nog, uh, nog steeds moeder... zo blij dat je moeder aan de? Je... Nou, man, dankjewel. Vrouw, ja. maar nou, re, nou, dan, we... dan ga ik even terug naar haar jeugd. Ja. Ze was ongeveer drie jaar toen we van Cameroen naar uh, Nederland gingen. ...op vakantie... ...en we kwamen van Brussel... ...reden we naar Nijmegen... ...via Helmond ...en in Helmond heb je een brug... ...en een kanaal... ...en die heeft de hele weg gezegd... ...van Brussel tot Nijmegen... sprak regarde, regarde, regarde... ...alles was nieuw wat ze zag... ...en in dat kanaal... ...les bateaux, les bateaux l'eau... De bootjes in het bad De bootjes in het bad ja. Ja, Ik weet nog mijn fascinatie Dat ik na al oh, dat water Ik dacht dat, maar dat is een groot bad Met oh, een groot bad ik je, bent dat niet, dat, je bent er niet in gesprongen nee. <laughs> En, en, en allemaal bootjes Ik had toen ook een bootje waar ik gewoon in bad mee speel ja. Echt die fascinatie van een heel groot bad ja. En er was er nog eentje Die vind ik ook leuk Een trailer met allemaal personenauto's Regarde Regarde voiture, dan loopt de bus. De auto's en de bus. Ja. Leuk. Maar jullie, jullie spra spraken Frans met elkaar. Ja, we hebben het in Frans opgegroeid. Oké. Okay. Opgevoed met ja. mijn moeder sprak ik Nederlands. Mijn vader sprak ik Frans. Ja, ja. Ja, Tenmin, ja. in we daarna niet meer. Wat u bent? Nou, nee, het klopt niet ook het, hier. We gingen, zijn was al twintig. En we gingen met de trein van Nijmegen naar Parijs. En op een gegeven ogenblik... Toen niet zo stom, zegt ze tegen mij. Toen niet zo stom. <laughs> ik zei, wat heb jij al? We zijn in Frankrijk. Dan hoor je Frans, Frans, hoor je Frans te spreken. Frans te spreken ja. Dus we zijn <laughs> de grens over gepasseerd en we hoorden Frans spreken. Okay. Dus die traditie houden er nou in. <laughs> ja. Zodra we de grens over zijn, dan uh, wordt er geen Nederlands meer gesproken. En u bent oorspronkelijk Nederlands of Frans? Nederland. U bent een Nederlander. maar u woonde in Frankrijk. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt ja. dat u uh, dit uh, wilde vertellen. Oké, okay. dankjewel. Geniet er nog van de, van, de, van, de, van de uitzending. Dank u wel. dan gaan we even inzoomen op jou ja. als zangeres en als songwriter. Want dat hebben we nog niet zo over gehad. Je bent songwriter, als uh, zangeres, want dat, dat weten we inmiddels. Um, maar je bent ook songwriter en uh, sterker nog, je schrijft niet alleen je eigen teksten, maar ook je eigen muziek. Um, dat komt niet heel veel voor, hè? Nee, en voor dit album is het natuurlijk wel een, een mengeling geworden met uh, mijn muziekpartner Thies. Dus die heeft ook een ja. heel belangrijke rol uh, gespeeld. Die is hier uh, overigens niet bij, hè? Die is er niet bij. Nee, nee. nee die is nog in het hersteller van een uh, ziekenhuisopname. Hmm. En uh, dus ja, we hebben heel veel ook van zijn muziek gebruikt. Waar ik dan in mijn uh, uh, teksten, songs aan toe heb gevoegd. Dus het is echt gewoon een versmelting geworden van, uh, van, ja, van allebei ons werk, allebei hmm. materiaal. ja. ja. Uh, dus je, je hebt samen de muziek gemaakt en je ja. hebt de teksten gemaakt? Ja, ja, de teksten zijn wel van mij. Ja. Ja. Ja. En die teksten, moet ik het dan altijd even vragen, zijn ze autobiografisch of, of is het een soort meer... Ja, het is allemaal wel autobiografisch, ja. Ja, ja absoluut. Ja. We, we hebben vanavond, draaien alleen maar liefdesliedjes? Ja, dat zeg ik net. ook en ik? Ja, dat is waar, ja. Oh jee. Wat zegt dat over dat? <laughs> <laughs> ja, wat zegt dat over mij? Uh, ben je romantisch? Ik ben, ja, ik ben wel heel romantisch en heel uh, uh, gepassioneerd, uh, denk ik. Ja. ja. <laughs> Leuk. En die andere nummers die verder op de cd staan, waar gaan die over? Ja, nou zoals Guardian Angel heb ik uh, net nog een paar nummers uh, zoals Deep Inside en Trust, Feel and Follow en Pool of Life. En dat gaat echt over de zoektocht uh, naar jezelf... Uh, het, het vinden van je weg. Of het, het vertrouwen in jezelf. Dus ze dus je hebben in die zin wat meer diepgang. En er zijn wat meer ja, persoonlijke... Ja... Uh, yeah, wegen uh, die ik heb afgelegd. En uh, het grappige is dat ze door de jaren heen... Uh, veel meer... Uh, mm, ja, ze gaan betekenen. Ik ben ze echt gaan, gaan beleven. Die liedjes. Dus dat is wel heel uh, bijzonder als je zo terugkijkt op je leven. Je hebt van, van elk stukje... Heb je gewoon een... Een liedje gemaakt en eh, van elk deel van je leven klopt dat? Uh, ja, ja. Van elk ja. aspect van mijn leven, ja. Dat zou ik dan kunnen zeggen. Ja. Ja. Mm. ja. ja. Dus als er naar je, op deze CD of zijn, zijn er ook nog andere liedjes? Ik heb nog heel veel andere liedjes, uh, ook bijvoorbeeld een nummer wat ik heb geschreven van mijn vader toen hij overleed. Um, en ja, ik heb uh, toevallig vorig jaar toen toen dat was wel heel heftig trouwens. Er was uh, iemand die uh, zelf had gepleegd En dat riep bij mij ook allerlei. En ik moest dat gewoon toch heel erg verwerken voor mezelf. En dat, dat helpt wel om dan daarover te schrijven. En dan helemaal als je het ook nog kunt zingen. Dan uh, ja dat uh, roept het dan een bepaalde emotie bij je op. Uh, ja. Ik weet alleen niet of ik dat nou echt altijd zo neerzet die emotie. Omdat ik het gewoon vaak in mezelf zing. En dat is het toch vaak wat meer ingetogen. Uh, maar ze hebben allemaal wel... Uh, ja. Het is allemaal autobiografisch. <laughs> mm, ja. Mooi. En waar wij het ook heel erg uh, in geïnteresseerd zijn... Uh, is, is het ook spiritueel? Zou je dat ook zo kunnen noemen? Met teksten? Ja, het is een beetje wat je onder spiritualiteit verstaat. Ja, dat is hè? een goede inderdaad. Dat is behoorlijk breed, uh, hè? Het is... Ja... Het, is dan, het zijn natuurlijk emoties, woorden die omhoog komen. En ja... Je kunt zeggen, woorden vanuit je ziel. Ik, ik heb geen idee. Ja, als het hoe je het woord dat, ziel uh, gebruikt, dan zit je dan boerlijk in de hoek natuurlijk. Ja, een guardian angel vind ja. ik ook toch wel iets. Uh, ja, toch wel uh, iets meer <laughs> is dan. <laughs> <laughs> ja, ja dat is net wat je, het het je het ervan gevoel. maakt. Maar het is, Ja, ja. Jawel, dus, dat zou je inderdaad ook wel spiritueel kunnen noemen. Zou ja. zou nog iets willen toevoegen aan wat je wil kwijt over je zongteksten en hoe je wie als artiest bent. Ik denk dat de mensen het gewoon moeten luisteren en ja. voor hunzelf moeten beoordelen, denk ik. Nou, dan gaan we zo ja. naar de volgende muziek. Inmiddels is Jan-Peter Verstegen uh, aangekomen. Welkom, Jan-Peter. Ja. Jij, jij kent het hier inmiddels, want jij bent ja. ook al... Ja. ja. En waarom krijg jij nou applaus? Want jij bent de zangleraar van Cathy. Niet ik meent het. Ja, maar <laughs> nou, dat wist je nog niet. En de eerste keer dat ik Cathy tegenkwam, was bij jou thuis. Okay. Dus dat uh, weet jij hey, je ja? nog herinneren? Ja, ja. Nou, toen was jij, was er, je ne, waren jij net klaar met, uh, zang, met zangles. En dan nou, kwam ik oh. gezellig even een beetje bij je bodem. Nou, openbaar, dat wist ik niet eens. Oké, okay, ja. Ja, dat is een onvergetelijk moment. Yeah. Ja, Toen <laughs> zei Jan Peter: over... dat is dat, dat is interessante voor de, voor de radio. En jij bent natuurlijk ook bij ons geweest in uh, Inspiratie radio. Ja. Nou, de bedoeling is dat jij straks de CD gaat uitreiken uh, aan ja. Cathy. Na de, na de muziek. Dan hebben we ook lekkere champagne erbij. En dan gaan we mm -hmm. lekker even borrelen. <laughs> met z'n allen. Partytime. Dus, uh, nou, we gaan eerst. Even naar de muziek. De volgende uh, muziek die we gaan uh, uh, draaien is So Strong, So Fragile. Kun je daar iets over zeggen? Uh, ja, dat gaat over de tegenstellingen in relaties en uh, in de liefde. Hmm. <laughs> nou, en daar waar ik bij later. En luister. Heel, heel <laughs> luister naar <en> <laughs>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 You know my love, I don't wanna lose you If over closer, I will not refuse you You are from Mars, and I am from Venus How do we get together when the fear lies between us? luisteraars. Welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we Cathy Samé Lotté te gast en ze heeft een mensen die praktijk in Zandvoort en Zinsanjes. Ja, we gaan nu naar het hoogtepunt van dit, uh, dit, uh, deze uitzending, de CD-release, cd de uitreiking door Jan-Peter Verstegen. Dus oh, oh, oh, oh. dit, dit was de champagne om, uh, om het te gaan vieren. Herman gaat alle glazen even vullen. en uh, Ik wil het uh, woord geven aan Jan-Peter. Oké. Okay. Kati, euh, ik vind het ontzettend leuk dat je me gevraagd hebt om die eerste cd aan jou euh, te geven. Wat heb je een ongelofelijke ontwikkeling doorgemaakt in de laatste 2,5 jaar. Althans, dat ik je heb mogen begeleiden. Ik weet nog goed, 21 januari 2009. Je stond op de stoep. Een tikje zenuwachtig, verwachtingsvol. Maar we merkten al gauw dat er vertrouwen was en wederzijds respect. En je wist natuurlijk dat je muzikaal was. Pianoles... En je zong graag, en, maar je stuitte met je stem toch op wat beperkingen waarvan je dacht van, misschien kan dat wel beter. Mooi zingen, wat meer hoogte, wat meer laagte, wat meer egaliteit. En genieten van dat prachtige instrument dat je alle momenten van de dag met je meedraagt. We zijn begonnen met uh, eenvoudige Duitse, Franse, Ierse volksliedjes, maar ook Italiaanse en Engelse aria's schuwde je niet. Geleidelijk aan begon je je stem meester te worden uitgeleerd zijn we natuurlijk nooit en ik merkte een eagerness om het onderste uit de kant te halen je singa-song heb je helemaal zelf ontwikkeld samen met je muziekpartner Thies mij gebruikte je in die ontwikkeling vooral om af en toe te luisteren naar de techniek maar ook om uit te proberen of iets overkwam wat je met een lied wilde overbrengen communiceren dan keek je me verwachtingsvol aan en dan zei ik eerlijk wat ik hoorde en wat wellicht nog iets beter kon als je het zus of zo zou aanpakken wat daarbij heel prettig was en is, is dat je goed luisterde naar wat ik probeerde te zeggen. Je luisterde achter de woorden. En je wist dat ik eerlijk ben en was en daar kun je je voordeel mee doen. Ook al heb ik niet de illusie dat ik de enige ben die jou goede raad kan geven. Ik ben er in ieder geval trots op waar je nu bent in je ontwikkeling. Je eerste cd met een aantal fantastische nummers in de sfeer die bij jou hoort en die je uit zult dragen. Ik hoop dat heel veel mensen met genoegen naar je zullen willen luisteren. Ik heb tegen je gezegd, ga voor wat je waard bent en zing voor wie het wil horen. The sky is the limit. Gefeliciteerd. Ja, super. Wil je wat zeggen, Katty? Ja, ik, ik voel me sowieso zeer vereerd dat Jan-Peter hier nu is en een speech voor mij voorbereidt. En het is altijd heel plezierig om met hem uh, samen te werken. Hij weet toch altijd uh, ja, de goede dingen uh, in mij te prikkelen, te activeren. Ook met zingen en vooral om vertrouwen te hebben. Vertrouwen te hebben in, uh, ja, in, ook in de techniek die je kunt gebruiken om uh, je stem te ontwikkelen. En ja, Ik heb echt wel geleerd om, uh, dat er nog heel veel mogelijk uh, is. Dat het nog een begin is en uh, dat ik nog heel veel meer dingen uit mijn stem kan halen. En ik ben heel erg dankbaar voor, uh, ja, voor de stappen die je me hebt laten zetten. Want vooral het begin de eerste leerlingenbijeenkomsten waarin ik dus voor een paar mensen moest zingen. Dat was voor mij een gigantische drempel. Uh, en dat, uh, ja, daar ben ik in ieder geval heel dankbaar voor dat je, dat je me daar overheen hebt uh, getild. <laughs> ja. is, is hij je leraar nog steeds? Ja, nog steeds. Ja. Ja. Zullen we Zo. nog niet kwijt? Nee, <laughs> ik kan nog heel veel nog bij hem leren, dus ik ben voorlopig nogal, <h lowest> zit je nog aan me vast. <laughs> okay. Nou, ik zou zeggen, wil ik graag een toast uitbrengen op Jan-Peter, ja. op Cathy en op alle vrienden die, en de moeder die hier hey. aanwezig zijn. Hey. Hey. Uh, <lacht> Zullen we even naar de muziek? Zullen we even ik de muziek? <laughs> the sky seems bluer and the grass looks greener, the stars shine brighter than before. When I wake up in the morning and see the beauty of the sunrise, it's like your smile. When you wake up by my welkom terug bij uh, bij inspiratie radio nou iedereen is uh, erg uh, ja ik moet hoe zeggen het gezellig klinkt zo'n uh, in de stemming maar, ja, het is, ja het is echt ontzettend leuk het is Echt een zie hier maar, ja ik ben <laughs> van we moeten gewoon uh, vaker doen zo'n uh, cd presentatie en ja echt het is, heel gezellig is hier. echt leuk en ja. Ja, het is ook een hele mooie muziek hoor ik zat er echt ja, he? wel richting te zeg ja mooi, he? heel ja. mooi ja, prachtig, ja leuk het is echt, uh, ja echt prachtig als als u trouwens uh, haar wil blijven uh, horen zij speelt, zij speelt op 11 december om 2 uur op het station in Haarlem. En daar ga ik straks nog wel meer over vertellen. Dus je kunt er ook in de buurt live horen. Nou, Cathy, wat. Uh, ja. Je, je woorden, wat, wat, wil je erover, wat, wil je, ja, wat vind je hiervan? Ja, geweldig. <laughs> Eindelijk, na al die jaren. Ja, en ik vind het heel leuk om dit moment uh, nu zo okay. ook met gewoon mijn dierbare vrienden en mijn moeder mee te maken met jullie. En in Zandvoort, ja, het is toch mooi om gewoon hier te beginnen. Z Zandvoort is toch, uh, zijn toch een nieuwe roots uh, geworden. En uh, ja, fantastisch. Ik vind het heel leuk. En uh, ik hoop dat mensen het ook mooi vinden. Ja. Nou, maar is Als je de enige ben die blij is. Nee, ik vind ja. het niet gewoon heel erg geluid. <laughs> maar waar kunnen ze uh, jouw cd kopen? Ja, dat is een goede. Ja, ja, wat <laughs> een vraag. Wat een goede vraag, ja. Oh. Ja, want omdat, uh, mijn muziekpartner Ties is dus uh, twee weken geleden... Uh, ...heel onder kritische omstandigheden opgenomen in het ziekenhuis. En ja. hij is nu weer uitgelukkig. En hij heeft voor vandaag toch een paar nummers nog mooi uh, afgewerkt. En uh, dat dus is een beetje afhankelijk van hoe het uh, komende tijd met hem gaat. Maar de planning is wel sowieso voor 11 december... we de muziek al klaar liggen. Um, maar op mijn website kun je even noemen? Uh, ja, www.voiceofrodes. Ja, het is weer zo'n ingewikkeld naam, heb ik eigenlijk weer bedacht. Hè? Ja, hè? ja. Dus het is een andere dan, uh, dan net uh, net zei. <laughs> ja, daarom vroeg ik hem ook. Ik denk dat is natuurlijk. Nou, ja, Rodas. Uh, Rodas is uh, Ja, Rodes is van rodes, de, ja. Sorry. Dat is mijn uh, tweede doopnaam. Dus het is. Uh, vond ik wel mooi om die te gebruiken: uh, voiceofrodes.com. En. Uh, het komt ook uh, via iTunes. Wordt het op het begin ook uh, downloadbaar. Nee, en uh, ga je het ook nog verkopen in winkels? Uh, nee, nog niet. Mm -hmm. Het is een beetje afhankelijk van of het aanslaat en hoe, ja, hoe het gewaardeerd wordt. We gaan in ieder geval eerst gewoon een paar, paar honderd cd's persen voor promotie. En uh, ja, gewoon kijken hoe het loopt. Maar maar bij, uh, Buddha -dance? Of oh. bij Buddha, Buddha Lounge. Buddha Lounge. Dan ja. Ja. Ja. Ja. kunnen ze hem wel al kopen. Ja. Dan hoop ik wel zeker dat het uh, klaar is. Ja, dat moet dus, gewoon lukken. Ja, uh, iedereen, iedereen naar Boerderland. En ja, LCD. inderdaad. Alice. <laughs> <laughs> nou, dan uh, wou Alice ook nog wat tegen je zeggen. Alice. Alice, Alice. ook zo'n Franse naam. Alice ja. is Alice. Daarin, Alice, Alice. heeft <laughs> <laughs> ook een hele bijzondere spreekstem. Ah. Werkt, Cathy, hm. ik ken je nu elf jaar. Ja. En weet je nog hoe het begon? Ja, als, als dat van gisteren. Echt, in de trein Ze ging naast me zitten en ze vroeg aan mij Can I sit next to you? We, ja, over. we hebben nog steeds oneenigheid we hebben nog steeds zeker dat ik het in Nederland nee, zei, echt maar niet. Zei, het Nederlands zei. in het Engels gezegd. Ja, we leerden elkaar kennen op schroeven, hè. Eigenlijk je niet creatieve maar part niet creatieve of your life. Ja, precies. Met, uh, we zaten echt helemaal in de stramien van notuleren, vergaderingen en al dat ja. soort toestanden. En nou doe ik het nog steeds en jij niet. Ja, inderdaad. Eigenlijk ben ik wel een beetje jaloers op ja, dat je creativiteit hebt gereikt. Ja, dan bij jou ook nog wel. Uh, en Kathie, uh -huh. als ik gesprek heb met Katien, dan ga ik altijd vol bubbels en bruisend, altijd weer helemaal weg. We hebben het over zoveel zaken uh -huh. en het is altijd weer een inspiratie. Uh -huh. Nou, en wat je nu gepresteerd hebt, ik heb echt helemaal lekker. mee zitten bijna. Ja, leuk. muziek lekker mee bewegen. Uh -huh. ik goed, ik ben heel trots op je. Dankjewel <laughs> Dankjewel. Nou, Katien, we gaan langzamerhand afronden. Uh, nou, ontzettend leuk dat je hier, uh, hier was. En uh, ja, heel erg veel succes met uh, je toekomst. Volgens mij ziet het er goed uit qua muziek. Yeah, want het is een prima CD. Mag ik daar ook iets uh, aan toevoegen? Um, ik organiseer lezingen voor een Nieuw Duitswinkel in Haarlem. En um, op 13 februari heb ik Geert Kimpen. En die gaat een lezing over de liefde doen. En ik heb nu wat liedjes van jou gehoord. En ik wil je graag uitnodigen om dat... Uh, op te luisteren daar. Kijk. Ja. Ja. Ja, ik ja. Ja, ik oh, nou. ja. Ik wil ook nog uh, even een, een speciaal woord nog aan Ties. Uh, want Ties is er niet ja. aanwezig nu. Uh -huh. En dat het toch te, te zwaar was voor hem om hierheen te komen. En uh, ja, dus natuurlijk ook dankzij hem uh, is dit tot, uh, uh, ja, tot zand gekomen. En uh, ook heel bijzonder dat we deze weg zijn ingeslagen. En dat dit product ontstaan is. Dus... Uh, Yeah. Yeah. Applaus het, Applaus het, Mathies. Ja, laat met diezen. namens iedereen in de studio, heel erg veel wetenschap. Want ik neem aan dat je, dat je luistert. Ja. Oké, okay, dankjewel. Heel erg bedankt dat je, dat je hier was. Ik uh, ga je ook nog wat, uh, ja. wat aanbieden. Oh, wat leuk. Dat krijgen alle gasten. Jij dus ook, alsjeblieft. Oh, dat Het uh, 2012 Inspiratiespel. Oh, wat leuk. Dat heeft... Uh, Rob is een van onze technicus. Die, heeft, uh, die is een van de auteurs daarvan. En uh, je leert dan heel veel van de Maya-kalender. En je leert ook heel veel over jezelf als je dat uh, spel uh, speelt. Oh, bijzonder. Leuk. Gert, Gert Toon, ik weet niet of je die kent. Heeft, ja. Die is ook een van de mede-auteurs. Oké. Okay. Huh? Peter, Peter Tone, Peter Tone. Peter Tone. Peter Tone. Peter Tone een wethouder. Ja, ja. ja, ik denk al, wethouders. Ja, heb ik zaterdag nog geinterviewd. Is hij dat toch heel creatief? Ja, dat is gewoon het uh, andere kantje van Gert Tone. Wat bijzonder, zonde. dat je wel, Dus nou, ga het lekker spelen met je vrienden en, uh, Ja, leuk, leuk. Nou, zo meteen, gaan we beginnen. Ja. Na de uitzending. Maar ik had al aangekondigd dat je bij de Boeddha Lounge komt en Buddha Lounge, dat, uh, dat is leuk, want het is uh, wordt, wordt georganiseerd door Boeddha Events samen in samen. Spel met Inspiratieradio. Dus dat is een, een event... ...wat Tino en ik samen gaan... gaan ...organiseren. En uh, ja, ik vond het ontzettend leuk om... ...jou dan als gast daar... Uh, ja, super. Te ik begrepen. voel me helemaal vereerd. Ja, leuk. Ja, dus heel de Spiri Haarlem... ...die zit dan aan je voeten. <laughs> Geweldig. All ja. de <On> souls. <laughs> en dat, is, uh, dat is 11 december... ...om 2 uur in de wachtkamer... ...op perron 3, op het Haarmse Station. En nou, we hopen iedereen... Uh, dat iedereen daar naartoe komt. Kaarten zijn uh, 10 euro uh, in de voorverkoop op de site van Ananda en 12,50 aan de, aan de zaal. Rob, wil ik wil jou heel erg bedanken. Ja, graag Het was een, was een helft job uh, bijna. Hè? Met, ja, uh, het viel mij, Het viel mee. Ja. Leuke gasten. Hè? En, uh, gaat het <laughs> ja. goed. Ja. Hey. Iedereen, nou, nou, nou. nou, nou, nou. nou, nou, nou. Ja. Ja. En bedankt voor je boek, uh, voor je plaat, uh, muziekbespreking. Ja. Mario, heel erg bedankt. Ja, ik uh, vond het ook heel helemaal leuk. En ik moet er even bij zeggen dat Mario ook gastvrouw was vanavond. Dus heeft ook alles verder samen met Katie yeah, georganiseerd. Ja, dankjewel. Well, en ik wou even jullie allemaal bedanken Alle gasten van Cathy Dus jullie krijgen ja. een fijne applaus Jullie yeah. hey. waren zeer gedisciplineerd echt uh, <lacht> En heel gezellig Ja, echt prima gasten Om in de studio gezellig, ja. te hebben De volgende uitzending is op zondag 4 december Van 7 tot 9 avonds En we hebben dan Tony Rekelhof In onze uitzending en zij gaat het hebben over Dat is toch een heel ander onderwerp Inzicht in het leven van de doden Ja ja Hoepa Deze uitzending wordt ook gepresenteerd door mij en dan, tot dan wordt de uitzending op zondag om 7 uur en op woensdag om 8 uur s'avonds herhaald Maar ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren bij Uitzending Gemist op onze site inspiratieradio.nl Wilt u onze tweewekelijke nieuwsbrief ontvangen waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen Ga dan naar onze site www.inspiratieradio.nl en laat uw mailadres achter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 Wij zijn Mario van Linde en Richard Buitenenk. En ik hoop dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als we mee hem hebben gemaakt. En tot de volgende keer. En nog niet weglopen, dames en heren, want we gaan nog luisteren naar een prachtig gedicht, Zee van Toon Hermans. En dat wordt voorgelezen door Cathy. Cathy, ga je gang. En ik vertel ook nog even waarom dit gedicht. Ja, Ik uh, was in december uh, met de kerst bij mijn moeder. En daar vond ik een doos met allemaal oude brieven: Met pen, vriendjes, vriendinnetjes, liefdesbriefjes. Een uh, <laughs> heleboel, nee. <laughs> en, uh, en toen kwam ik een, een, een stukje papier van een scheurkalender uh, tegen. En te is een doos van nou, toen, toen ik een tiener was. Dus, uh, en daar was dus dat gedicht van Ton Hermans. En het ging over de zee. Ik vond het heel wat leuk, want ik woon nu natuurlijk aan het strand. En, uh, dus dat vond ik heel bijzonder. Heb ik toen toen uh, blijkbaar ook heel mooi gevonden. Dus, en toen hoorde ik een paar maanden geleden dat Toon Hermans ook in Zandvoort gewoond heeft. Nou, dat vond ik het helemaal bijzonder. Ja. Yeah. <laughs> dus uh, ja, het gedicht gaat als volgt: Zee. Ik wil alleen zijn met de zee. Ik wil alleen zijn met het strand. Ik wil mijn ziel wat laten varen. Niet mijn lijf en mijn verstand. Ik wil gewoon een beetje dromen... rond de dingen die ik voel. En de zee... ik weet het zeker... dat ze weet wat ik bedoel. Ik wil alleen zijn met de golven. Ik wil alleen zijn... met de lucht. Ik wil luisteren naar mijn adem. Ik wil luisteren... naar de zucht. Ik wil luisteren naar mijn zwijgen. Daarna zal ik verder gaan. En de zee... ik weet het zeker zal mijn zwijgen wel verstaan.